...meer daders van skippraktijken hebben opgepakt. Minister De Jager kan zijn plannen doorzetten om strengere regels in te voeren voor de hypotheken. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd. Voortaan mag een hypotheek niet hoger zijn dan 110% van de waarde van een huis. Ook mag een hypotheek nog maar voor maximaal de helft van de waarde aflossingsvrij zijn. De nieuwe regels moeten voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken. De verkoop van de Nederlandse delen van bankverzekeraar Fortis aan de staat was rechtmatig. De rechtbank heeft de eisen van ruim 1600 gedupeerde fortis beleggers afgewezen. Tijdens de financiële crisis in 2008 werden de Nederlandse delen van Fortis uit het concern gehaald. Het ging vooral om de bank ABN AMRO en verzekeraar ASR. De rechter oordeelt dat drastische maatregelen onvermijdelijk waren.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 Het weer, periode met don in het oosten, een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt uit van 17 graden in het noordwesten tot 20 in het binnenland. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het ANP. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda tussen Knoop het Kleinpolderplein en Rotterdam-Krooswijk een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritten van ZFM op TV. op tv, radio en internet. ZFM net nu. ZFM. Oh, zijn we zover? Ja, we zijn zover. De miljarden. Jawel, we zijn er weer! wat ja. oh, gezellig! Gezellig, hè? We, zijn er weer. we gaan ik, weer draaien. Ik maar. vind het een beetje eng vandaag, hoor. Waarom? Ja, dat leg ik straks wel uit. oh ja, dan leg je straks wel uit. Goed. Nou, we gaan in ieder geval uh, weer... Hoe is het met Ruud? Uh, ja, goed. Ja? ja heb je het een beetje overleefd? Het weekend? Ik heb het weekend overleefd. Wat heb je allemaal gedaan? Niks. Nou, ja, keurig. Ja. Daar hou ik van. Ja, ben weer trots op je. Ja, zo is dat. Maar uh, nee, gaat goed. Oké, okay. okay. um, gaan we doen? Oh ja, we gaan platen draaien vanmiddag, dan Een klein beetje, maar hoor. Ja, dus we gaan doen uh, Platen draaien. Gezellig. We hebben een heleboel platen vanmiddag, want we hebben ook een gast weer dus Ja, we hebben een vraaggast. Ja, en dat vind ik dus het engere van het verhaal. Waarom? Is dat nou, een man? Sorry? Is het een engelman? Nee, het is geen enge man, maar ik zit met twee Janssens tegenover me. Dat ja. vind ik eng. Ja. Ja. Ja. Ja. Aan de linkerhand ziet u meneer Janssen. En aan, aan de, de rechterhand, rechterhand ziet u meneer Janssen. Janssen. Ja. En, het, en het ergste is, we zijn ook allebei van dezelfde tak. Dus ja. allebei ja. van de arme tak. De, de, de, de, met één S en een N op het eind. Dat ja. is, uh, dat is, uh, dat is uh, wel merkwaardig natuurlijk. Uh, ja, ik heb het één keer eerder meegemaakt. Met, uh, aan de linkerhand had ik meneer Vos... Naar de rechterrond had ik meneer Vos, sss, sss. die twee Essen. Ja, dat vind ik wel nou weer overdreven <laughs> natuurlijk Maar goed, Jansen en Jansen vanmiddag, dames en heren, het lijkt Kuifje wel, gezellig <laughs> Welkom Henk in de studio, ja, dankjewel, leuk dankjewel, dat je dankjewel. er bent dankjewel. We hadden vorige week in de kroeg gezegd van Henk, kom eens langs, dan nemen eens een paar LP's mee Nou, dat heeft hij gedaan, hele vrachtwagen voor de deur, renteloos vanmorgen Dus helemaal vol met LP's <laughs> Ik hebt op tien uur gebeld. bed had. uitgebeld Ja, maar ja, één was genoeg <laughs> Nou, we maken er gewoon wat leuks van vandaag We maken er wat leuks van uh, Voor de mensen die uh, op Hive's kijken en elke week de mail krijgen Die weten natuurlijk al lang wat er, uh, wat er uh, te koop is uh, Wat we vandaag gaan doen En daar komt natuurlijk nog iets leuks bij Want Henk heeft ook een aantal uh, favoriete platen meegenomen Dus we gaan een leuke mix draaien Dat betekent, uh, nou, vind ik wel leuk eigenlijk Veel muziek uh, Veel muziek vandaag uh, Wat hebben we? We hebben onder andere De uh, Wall van Pink Floyd Jawel, daar gaan we hoogtepunten uit draaien en verder hebben we het beste van Peter en zijn Rockets. Een LP die in begin 70 jaren uitkwam. En uh, wat, waar een aantal hits van hem op stonden, Maar dan wel een beetje uh, gerestyled zal ik maar zeggen. En, uh, opnieuw opgenomen dus. En allemaal wat steviger en lekkerder. En meer 70 jaren. En verder. Wilson Pickett. Uh, ik zei het al, Sol van de buitencategorie Zijn LP Right On Waarin hij uh, toch ook een klein beetje Meer de popkant op ging Dus een, een goede mix van, uh, van Sol met, uh, met pop En dan natuurlijk de ongelofelijke stem van Wilson Pickett Dat is een gigant, die man uh, Helaas ook alweer overleden uh, Nog niet zo lang geleden trouwens Maar hij is niet meer onder ons Dus kunnen wij gelukkig via zijn platen Van hem genieten Maar we gaan beginnen met Pink Floyd uh, Van de Wal En we beginnen gewoon bij het begin Laten we dat maar eens doen. Ja. En nummer gezongen door Roger Waters. En het heet In the Flesh. Hier is Pink Floyd. In The Flash was dat van uh, Pink Floyd, openingsnummer van de originele langspeelplaat The Wall. En nou moet ik even, nog even, even schuldig blijven uit welk jaar die was, maar dat, uh, dat zoeken we wel even op nog. Of tenminste, onze popprofessor uh, Mo, die weet dat natuurlijk ogenblikkelijk. Maar die is nu met iets anders bezig. Dus dat zoeken we zo even verder op. Ik weet niet precies meer uit welk jaar dat ding ook u was. Het is wel een fantastische plaats met natuurlijk uh, al de grote bekende nummers Hey You. en 1979. Ja, ja. Ik zie wel, hij weet ook alles, Timon. Uh, met als bekende nummers van Another, The Break in the Wall, Hey You en Comfortably Numb Natuurlijk, dat, dat waren de, wel de, bekende, de bekendste songs van uh, dit nummer. Die komen ook allemaal aan bod. Die gaat u allemaal horen vanmiddag. Um, en, en, nou ja, uh, Roger Waters was natuurlijk de grote initiator van dit hele grote project. En heeft uh, er ook nog wel heel veel succes mee geboekt nadat die Pink Floyd lang uit was. En... Uh, Onder andere herinneren wij ons natuurlijk het uh, spektakel bij de voormalige, uh, Berlijnse, uh, be, voormalige Berlijnse muur toen het ding al gesloopt was. En op diezelfde plaats heeft Roger Water toen, uh, ik dacht dat het in 89 of 90 was, een gigantisch concert gegeven. Waarbij die hele LP, The Wall, integraal werd, uh, werd uitgevoerd. Fantastisch. Goed, Wilson Pickett, dames en heren. De Wicked Pickett werd hij wel genoemd. Een van de grote souljongens uh, uit, uh, uit de klant. De stijl van onder andere Autos Redding, Percy Sledge, uh, James Brown. Uit die bekende soulperiode. Uh, bekend geworden met uh, hits als In the Midnight Hour en Land of a Thousand Dances. Maar ik heb nu een LP van hem meegenomen die wat van iets latere datum is. Uh, waarin hij toch ook al een klein beetje de popkant opging. En uh, dat deden wel meer mensen in die tijd. Uh, we gaan een uh, nummer draaien van Wilson Pickett. En nou moet ik even gauw weer de hoester bijpakken, pakken. Want ik weet niet meer wat ik nou uitgezocht heb. Natuurlijk weet ik dat nog. Groovy Little Woman. Dat is het eerste stuk wat we gaan draaien van Wilson Pickett. Van de plaat Right On. <middels> Got a brand new freeze, oh yes you have, grew a little woman, oh yeah, woman, you know, you're stepping too fast, grew a little woman, yeah, look like I love, just ain't only. nummer uh, van de LP Right On. Oh, wacht even. Ik moet even dit wat zachter zetten, want anders gaat het piepen. Nee, dat was ik die piepte nu. Oh, piepte jij? Ja, ik piepte oh, nu. ik dacht dat ik piepte. Nee, ik was het. Ja. Een... Ik schrok al. Ik denk ik piep. <laughs> maar er uh, wordt niet gepiept. Goed, Wilson dus uh, van de LP Right On. En die... Uh... Uh, nou weet ik niet meer precies uit welk jaar hij was, maar goed, dat zoek ik ook nog wel weer op. Uh, Peter Koelewijn, dames en heren, die kennen we natuurlijk allemaal. Doorgebroken in 1961, maar liefst. En toen kwam hij, uh, kwam hij ja, met zijn allereerste hitsingle Kom van de Dag af. En dat was de eerste Nederlandse echte rock'n'roller die we, die we kenden. En uh, nou ja Peter Koelewijn kennen we natuurlijk wel, want die man die heeft uh, zo verschrikkelijk veel hits gemaakt en geschreven over anderen... Uh, denk eens aan de, bijvoorbeeld Bonnie van der Bos, waar hij het ding voor gemaakt heeft. Bonnie Sinclair heeft hij ook prachtige dingen voor geschreven. Unit uh, Gloria en, en Bonnie, dat heeft hij ook nog gedaan. Uh, verder natuurlijk, nou ja, zoveel mensen. En ook voor zichzelf uh, was hij uh, vrij ruim bedeeld. Hij heeft prachtige liedjes geschreven. Ehm. Uh, en zelfs uh, vorig jaar geloof ik is er nog weer een nieuwe cd van hem verschenen. Peter Koelewijn is dus een grootheid in de Nederlandse rock roll. Grootste hit, kom van dak af en Marijke en nog meer van dat fraais. En hij bracht een LP uit in de serie Applaus. Ja, dat staat erop, Applaus. En die serie kwam uit in 1971. En daar kwam uh, ja, de LP het beste van Peter Koelewijn. En ja... Het waren een aantal originele opnamen, maar ook een aantal remakes. Dus nummers die dus gewoon opnieuw zijn opgenomen. Waaronder de som van de dak af. Want de oorspronkelijke versie klonk nou niet echt bepaald. dat je denkt van, jongen, Ja, die kwam ook in 1961 de oorspronkelijke versie. Ja, en wat nog leuker was, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat het leuke was dat die zelfs zonder bas is opgenomen. Dus dat waren alleen drums, een piano, een saxofoon en voor de rest niks. Dus, en, en daar zong je dan bij. Het uh, typerende van Peter Koelewijn was dat hij ook Nederlands zong met een Engels ontzettend. Jan Jansens, vrouw was een chorddanceress en zo. Zo ging het allemaal. Marijke. En uh, dat heeft M.O. Marijke. En dat heeft hij later gelukkig laten varen. Goed, we gaan Marijke draaien. Van Peter Koelewijn en zijn rockets van deze verzamelaar. En uit 1971. Peter Koelewijn. Marijke. Ah, okay. een uh, fantastische uh, remake van zijn oorspronkelijke hitje Oma Rijken. Uh, wat dus in 1962 in ofzo is opgenomen. Dit is dus van acht jaar later. En uh, toen heeft hij ook wel gebruik gemaakt van wat bekende Nederlandse uh, popmuzikanten die daar aan meegedaan hebben. Ik weet nog niet precies, dat, dat moeten we even nog uitzoeken. Want er staat namelijk op die plaat geen, geen informatie over. Uh, wie er precies mee gespeeld hebben. Maar daar komen wij ongetwijfeld nog achter. En dat hoort u dan in de loop van de uitzending. Henk Jansen is onze gast, uh, dames en heren. Een bekende Toch? Ja, absoluut. En ja? uh, weet je wat ik het enge vind van uh, meneer Jansen en meneer Jansen hier in de studio? ze zingen nog allebei ook. Oh, is dat zo? Ja. Nou, dat, gaan we, dat, zullen, dat zullen we je besparen vandaag. Dat gaan we vandaag niet, dat gaan we doen. niet doen. Nee, we gaan niet zingen vandaag. Nee. We doen niet, eh, normaal zingen we altijd duet uit de vaarelpissers, maar dat doen we vandaag niet. Nee. Waarom nou weer niet? Vandaag Dat ja, het het staat jouw microfoon aan. hard trouwens. Mijn microfoon? Veel harder dan die van ons. Ja, en terecht. Nee. Dat, dat is niet. een andere microfoon dit, hè? Ja, dat is toch veel te hard. Goed, oké. Okay, uh, wat wou ik zeggen? Oh ja, we gaan, Henk, wat heb je meegenomen vandaag? Nou, ik zal je vertellen. Na Rijke leek het me leuk om een uh, nummer te gaan draaien van elk Cooper, genaamd Jolly. Het komt van de LP Naked Songs uit 1972. Al ja. Cooper heeft waarschijnlijk een uh, LP zelf gemaakt, maar is daar nooit zo succesvol mee geweest. Hij heeft wel in grote band in zoveel meegespeeld. Maar ik heb deze LP uitgekozen omdat deze uh, LP is gekozen Genaamd Naked Songs En het is een van de weinige LP's Die hij niet heeft benoemd naar een nummer Wat erop stond Vandaar dat ik deze LP heb meegenomen Oké, dat is hartstikke leuk El Cooper, dames en heren, voor zowel u dat niet zegt Toch wel een bekende sessiemuzikant In de Amerikaanse Hij is in zijn solo carrière nooit zo echt succesvol geweest Maar hij heeft wel met heel veel mensen gewerkt En een paar namen om te noemen Stefan Stils onder andere Mike Bloomfield Verder is hij de oprichter geweest Alleen ja. heeft hij dat maar één LP volgehouden. Hij is de oprichter geweest van Blad ja. en uh, toen de... de eigenlijk Blad helemaal doorbrak. Met de beroemde tweede LP. Waar Spinning Wheel en dat soort dingen op stonden. Die wij al eens een keer gedraaid hebben in ons programma trouwens. Toen was hij er alweer uit. Dus uh, en uh, nou ja. We gaan van El Cooper. Dus uh, Jolly draaien. Yes. Gezellig. Leuk. Komt hij al. Oh, ja. Kijk, dat is, dat is ook leuk. Uh, ik ken dit niet van eerlijk gezegd, maar er is wel de moeite waard. El Cooper was dit met Jolly uh, meegenomen door onze gast van vandaag. Henk Jansen, dames en heren, gezellig dat we er zijn. Zo is dat. Mocht u uh, trouwens ook een keer gast willen zijn in dit programma... en heeft u thuis nog een hele grote platenkast vol met vinyl... waarvan u denkt van, hé, hey, dat zou ik wel eens een keer uh, op de radio willen laten horen... Meld u gerust aan uh, bij ons. Dat kan, uh, dat kan gewoon via onze, onze mail, hè, Maurice? Uh, dat kan, ja, dat kan hè toch? Ja, dat kan, kan gewoon. Okay, of via de huis Of, uh, of uh, via de HF's of uh. Ik ga trouwens ook maar een Facebook-ding maken. Van, uh, toch maar wel? Ja, he, ja, toch he, eindelijk. Maar, ja, ik zal toch maar doen. Als ik tijd heb. Eindelijk. Als ik tijd heb, zou ik ook nog wat doen. Ja, maar ik ga niet Twitter hoor. Of wel? Nee, doen we niet. nee, nee Facebook is genoeg. Dan moet ik dat elke keer, moet ik twee van die berichten plaatsen. Nee, dat kan je gewoon uh, aan elkaar koppelen. Oh, nou dat moet je me dan maar eens uitleggen. Ik, uh, ik heb daar geen verstand van. Maakt niet uit. We gaan naar Pink Floyd. Uh, die prachtige uh, plaat uit De uh, Wal uit 1979. Een, werkelijk een klassieker geworden. Uh, er zijn, uh, zelfs vorig jaar is Roger Waters er nog een keer mee in het Gelderland geweest. Want hij uh, voert die show nog steeds op. Ondanks dat het uh, al geen Pink Floyd show meer is. Naar een Roger Waters show. Um, maar het was natuurlijk oorspronkelijk een album van Pink Floyd. Waarmee iedereen uh, onvergeblazen werd van wat is dit een geweldig stuk muziek. Er stonden een aantal nummers op die je ook regelmatig uh, terughoort. En die ik zelf ook heel mooi vind. En het is heel gek. maar Ik heb die plaat denk ik al, nou, ik denk zeker al 10, 12 jaar niet meer gedraaid. Ik heb wel een, uh, nog een DVD van The Wall uit Berlijn. zeg maar, Dus die, die remake. Maar deze OP ja, die heeft nog een hele tijd in de kast gestaan. Hij keek me ook blij aan vanmorgen dat ik hem uit de kast haalde. Of uh, gisteravond. Dus. Hey you. Gaan we draaien. Van Pink Floyd. Uit The Wall. Hey. Je.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 Without a fight Hey you Out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you With your ear against the wall Waiting for someone to call out Need to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. zo'n echt apparaat. <laughs> nou, is beter als die jankende baby die je net op het einde hoorde. Ja, nou ja, oké. Okay. Hey you! <laughs> is het nummer van de LP uh, The Wall. Uh, van Pink Floyd uit 1979. En we hebben weer een zeer gevarieerd programma vandaag, dames en heren. Want het is van alles Nederlandstalig. Uh, soul uh, rock, uh, weet ik het allemaal niet. We hebben van alles vandaag. En straks natuurlijk om half vier... Ik mis we, de klassiek eigenlijk nog ja, vandaag. Uh, straks om half vier doen we natuurlijk de confrontatie. Uh, we hebben twee weken geleden klassiek gedraaid. Nou, ik moet daar moeten worden. Nee? Ja, dat, dat was twee weken geleden, maar ik mis, uh, ja. ik mis vandaag. Je zegt dat hebben we, dat hebben we, dat ja, hebben we. Ja, nou, klassiek niet. Ah, dat komt volgende keer. Dan nee, dan okay. Volgende keer, nog een keer klassiek. We gaan uh, trouwens, dat is nog een plannetje wat we hebben. We gaan nog eens een, keer een hele uh, uitzending wijden aan Bach, dames en heren. Maar dan niet gewoon aan de klassieke muziek, maar aan Bach in de pop. En uh, de jazz op alle mogelijke manieren. Dat gaan we over een paar weken nog eens doen. Samen met de heer A.J. Vos. En uh, ik weet niet precies, was het volgende week? Nou, of, volgende, of wel volgende week? Ik weet niet meer precies. Maar... Ik weet het ook niet precies. Nou, dat komt allemaal goed. Gaan we dus een keer wel doen. Gezellig. En vandaag gaan we door met Wilson Pickett. Het nummer kwam uit oorspronkelijk als een hit voor de Supremes. Daarna kwam er een popbewerking van Vanilla Vudge. Zo heette die band. Mm -hmm. En dat was, was ook weer een klassieker. Hetzelfde liedje. Uh, Hetzelfde liedje dus eigenlijk. En Wilson Pickett deed het in 1970 ook nog eens een keertje dunnetjes over. En gebaseerd natuurlijk op de versie van Vanella Vutsch, Maar dan toch weer uh, anders. En ja, met de ongelofelijke stem van Wilson Pickett daarbovenop. Hier gaan we. You keep me hanging on, Wilson Pickett. you, baby. up it on a screen baby. My life to you don't mean a doggone thing. I'm hanging Duidelijk wat freakende Wilson Pickett. Een beetje meer de popkant op. Uh, met wat popkant invloed aan Hans. In you keep me hanging on. Oorspronkelijk dus van de Supremes. En uh, later nog eens gedaan door Vanella Fudge. Zoals ik al zei. En deze versie was dus eigenlijk aardig. Op die Vanella Fudge versie... Uh, Baseerd. Peter Koelewijn. Ja, wie kent hem eigenlijk niet, dames en heren. De man heeft zo gigantisch veel Ik zat toevallig net even te kijken. Nou, het is niet te geloven wat die man allemaal geschreven en gemaakt heeft in zijn carrière. Denk aan Siska Peters, Ronnie Tober, Willeke Alberti, Bonnie Sinclair, Louis Neves... Uh, bon uh, Connie van de Bos. Uh, Ronnie en de Ronnies uh, De Praatpalen, ook dat nog. Soefsoef uh, nou, soef en weet ik veel. Soefsoef soef en de Bevers. Oh, Soefsoef soef en de Beveren. Ja. Oké. Okay. Gompie. Gompie heeft hij ook nog gedaan. Nou, dat is ongelooflijk. Het is bijna niet vol te houden. Bijna niet bij te houden. wat die, wat die kinderen allemaal gemaakt heeft. Um, in 1971. Uh, daar, daarvoor, want om 1971 kwam die plaat uit. Eh. Um, ik werd hij steeds weer geconfronteerd met het, het, het verhaal kom van het dak af. En dat kwam natuurlijk op een verschrikkelijke manier zijn neus uit. Vooral ook omdat die oorspronkelijke opname van het nummer helemaal niet zo lekker was. Uh, die was heel snel opgenomen in een paar uurtjes. Alles in één keer. En ze hadden nog geen bassist en al dat genoeg gedoe. En uh, vandaar dat ze dus besloten om uh, maar eens een remake te gaan maken van hetzelfde nummer. Die hoort u later in het uh, programma. Maar uh, <tom> toen ze toch eenmaal bezig waren, samen met Hans en Jan Hollenstelle, Hans van Meulen, Piet Hein Venig en Bertus Borgers onder andere euh, hebben ze maar besloten om nog maar een aantal nummers euh, tegelijk op te, op, te, op te nemen en zo kwam er dus in 1971 deze plaat euh, de beste van Peter en zijn Rockets uit. Dan naar een nummer van Draaien en dat heet Rock'n'Roll Roll Groupie. Peter Muziek the rock-a-roll goopy. Hello? roll de Koolenlijn opgenomen met Louis de op uh, op drums onder andere uh, Jan Hollenstelle en Piet Hein Vening deden afwisselende basgitaar Hans Hollenstelle en Hans Vermeulen deden het gitaarwerk en Bertus Borgers uit de uh, toen de tijd de meester Albert Show deed de sax en uh, uh, even kijken hoor oh ja en Harry van Hoofd natuurlijk die deed de een van de enige eigenlijk de enige origineel overgebleven rocket. Um, die ook op de oorspronkelijke kom van de dag had meegespeeld. Heb. Harry van Hoofd deed piano en orgel natuurlijk. Juist. Goed. Uh, Henk, heb je weer wat? Ja, we gaan weer naar El Cooper van dezelfde LP als van net. Naked Songs. Ja. Het nummer is genaamd Where Were You When I Needed You. Het is geschreven door L. Cooper en Irwin Lee Fine. En El uh, Cooper zelf bespeelt piano, orgel en Gitaar. Kijk. Ja. Where were you when I needed Hier. you? Ja, je ziet me alleen niet, ik zit achter de bedscherm. I need it, you. En, uh, ja, we gaan uh, lekker verder. Want uh, ja, je merkt het wel, hè. we geen raar lopen hebben vandaag. je hebt veel meer platen draaien? Er zit veel meer tempo in vandaag. Ja, ja, ik weet niet hoe het gaat. Zou het in jou liggen? Ja, ja. Oké, okay, het ligt aan jou. Oké, okay, nou, ik uh, vind het goed. We gaan uh, verder met Pink Floyd. De wol, namens en heren, Want die klassieker hebben wij vandaag in ons programma zitten. En daarvan draaien wij part 1 van het allerbekendste nummer van deze plaat Another Brick in the Wall maar die staat er drie keer of vier keer op geloof ik dus er zijn vier versies van en uh, u hoort hem uh, ongetwijfeld nog wel een keer vandaag de andere versie zeg maar dus, nu Another Brick in the Wall part 1 Pink Floyd wat zeg je? oh, rustig aan oh, rustig aan <laughs> hij kan het, het schouder niet vinden oké, okay. nou dan moeten we nog even door uh, ja. nou goed, de Wal dus uit 1979, dames en heren uh, prachtige plaat van Pink Floyd uh, klassieker eigenlijk, een van de klassieke albums uit de pophistorie en uh, het wordt gezongen door uh, Roger Waters, dit prachtige stuk uh, ja <lacht> ben je nou klaar of niet? Nee, er zitten zoveel bandjes op, ik snap het niet meer oh je snapt het niet meer nou hij snapt het niet meer. Niet. Het is uh, bandje nummer 3 dat is dan niet zo moeilijk. Ja, maar er zitten ongeveer 600 bandjes op één kant. Oh. Dat vind ik wel knap. Ja. Maar ik hoop dat het goed zit. Nou, moeten we het luisteren? We zullen het horen. Daar ik? Het is dan niet er geloven. over. Ja, maar ik hoorde ook alweer uh, kinderen op een schoolplein spelen. Ja, en uh, dan zijn jankere kinderen en al. Oh, we hebben van alles vandaag. Another brick in the wall, part one. Kan die helikopter even weg. Hallo! Hallo! Is die hele. Hij gaat die landen op het gas moet je kijken! Ja. Een rare en in een gespeeld middel. een rare doezig. Oké. Okay. <lacht> nou, oké. <okay. lacht> Another brick in the wall was dat. Part 1 en part 2 en part 3 komen waarschijnlijk ook nog wel uh, aan bod. We gaan verder met Wilson Pickett. De LP Ride On uit 1970. En daarvan gaan wij uh, weer zo'n lekkere, echte Wilson Pickett song draaien. Uh, soul van de buitencategorie, zeg ik altijd maar. Heerlijke muziek. En het nummer wat we gaan draaien heet Funky Way. Wilson Pickett. a funky way to treat somebody, that's a funky way, yes it is, a funky way to treat somebody, that's a funky way. Een funky way. verdorie? Even goud. Komt de telefoon op zo. Zo hoor ik niks. Uh, funky way van de LP Right On uit 1970. We gaan uh, tot het nieuws. Nog één liedje doen van de heer Koelewijn, dames en heren. Uh, van die prachtige LP. Het beste van Peter en zijn Rockets. En het nummer dat heet uh, Dieper dan een pijl kan gaan. Hier is hij. Peter Koelewijn. Het is koud en je zegt steeds minder. Wat wil je, wat wil je? Liefde is een simpel spel, maar de reden...